En die van ik moet ik zelf maar weten. Hij oh, heeft het weer eens gezegd.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 Ik voel me voortdurend bedreigd. Als ik afslaan doe ik het op het verkeerde ogenblik... of ik doe het te agressief. Nee, ik vind het toch allemaal goed? Ja, jij wel. Nou. Ja. Is dat dan niet genoeg? Ja. Ja. genoeg, maar zo'n dag is er niet minder verschrikkelijk om.